9 uur, Jo met het NOS Journaal. De CDU van Angela Merkel heeft een klinkende overwinning behaald... bij de verkiezingen voor een nieuwe bondsdag. Volgens de laatste prognoses hebben de Christendemocraten... ruim 42 procent van de stemmen behaald. Merkel noemde de uitslag een geweldig resultaat. De sociaaldemocratische SPD van Peer Steinbrück kwam niet verder dan 25,6 In haar overwinningstoespraak zei Merkel niets over de huidige coalitiepartner FDP... De Liberalen haalden de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnen waarschijnlijk uit de Bondsdag. Kees de Vries van de CDU komt als eerste Nederlander in de Bondsdag. De Vries was voor de tweede keer kandidaat en haalde ruim 40% van de stemmen in zijn kiesdistrict. Het dodental van de aanslag op een winkelcentrum in Nairobi is opgelopen tot 68%, dat hebben de autoriteiten in Kenia gemeld. Onder de slachtoffers is ook een Nederlandse vrouw van 33. Ze werd gisteren dodelijk getroffen tijdens de schietpartij in het Luxe winkelcentrum. Ook haar Australische echtgenoot heeft de aanval niet overleefd. In het winkelcentrum waren op het moment van de aanslag acht Nederlanders. Zeven van hen konden ontsnappen. De terroristen houden een onbekend aantal mensen nog altijd in gijzeling. Eenheden van de Keniaanse politie en militairen zouden een inval in het winkelcentrum voorbereiden. Bij een aanslag in Baghdad zijn 16 mensen die een Soenitische begrafenis bijwoonden om het leven gekomen. 35 mensen raakten gewond. De dader bracht zijn bomgordel tot ontploffing in een tent waar de rouwenden bijeen waren. Bij twee andere aanslagen in Irak kwamen twee politiemensen om het leven en raakten 37 mensen gewond. Irak wordt geteisterd door aanslagen. Tussen april en augustus zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De club loste Pex Zwolle bovenaan af... door in Eindhoven af te rekenen met de Ajax. Het werd 4-0. Feyenoord versloeg in eigen huis FC Utrecht. In de Kuip werd het 1-0. In Breda won NAC met 3-0 van AZ. En Vitesse versloeg Pex Zwolle. Het werd in Arnhem 3-0. Het weer vanavond en vannacht in het hele land nevel. En kans op mist. Morgen en dinsdag droog en wat meer zon. Temperatuur dan tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vanavond in Karo Brandpunt. De zaak Bader Hari. Het geblunder na de mishandeling in de Amsterdam Arena. Hoe moet je dan optreden zonder enige ruggen zijn? Moet je dan met Duitse jongens gaan vechten? En de dodelijke bijeffecten van keiharde bezuinigingen. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond. Iets na half elf op Nederland 2. Dit is een ode aan iedereen die de herfst een warm hart toedraagt. Voor wie niet meewaait met iedere wind. Voor wie de herfst één lange nazomer is.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 Ga snel naar nrc.nl/ja. Inderdaad, nrc.nl/ja. Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer. Check ambianzonwering.nl en download de waardebon. Dit is Radio 1, KRO, NTR, VPRO. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, straks om tien voor tien onze nieuwe serie Oude Liefde Roest niet. En die gaat over stellen die tot op hoge leeftijd bij elkaar zijn. En dat ook heel lang al. Maar eerst dingen die wel degelijk kunnen roesten. Auto's. Die van ons in Europa belanden ze als... Wij daar echt, echt, echt genoeg van hebben, belanden ze vaak op de Afrikaanse markt en die worden daar dan eindeloos opgelapt en dan kunnen ze nog jaren, jaren kunnen ze mee. En Melle Smets die bedacht ze bij zichzelf, Melle Smets beeldend kunstenaar Melle Smets, die bedacht. Hoe zou dat nou zijn als je van al die oude stukjes auto uit Europa en uit Amerika... die wij niet meer hoeven, met lokale monteurs... in Ghana bijvoorbeeld, daar heb je heel veel van dat soort monteurs. Ghana is de garage voor heel West-Afrika. Hoe zou het zijn als je een Afrikaanse auto zou bouwen met al die oude onderdelen? Dan ontwerp je hem zelf en je bouwt die auto zo... dat hij voor heel veel verschillende doeleinden geschikt is. Een soort moderne voor, zou ik maar zeggen. Hij ging naar Ghana samen met programmamaker Jeroen van Berghijk, die overigens zelf ook eens een keer zijn auto naar Afrika heeft gebracht. Dus het zou kunnen dat ergens een boutje of een moertje... van Jeroens oude auto in dit nieuw te maken prototype... van de Afrikaanse auto zit. We gaan naar Ghana en we gaan luisteren naar een Afrikaanse auto. We hem is de auto. Ja, het is een, een heel roest, roestig ding, ja, zoals je ziet. Uh, het, is een, een, het onderstel is een uh, Land Cruiser en dan daarop zijn we nu van oud ijzer uh, een wireframe aan het lassen en uh, dat is zeg maar de eerste stap naar het maken van de body van de auto. Dus eigenlijk het ontwerpen van de auto is net, net begonnen. Dan zijn we zijn nu hier aan de voorkant van de ja, auto. Ja. Uh, je kijkt nu uh, tegen een uh, Mercedes gelicenseerde uh, uh, Samion motor aan. Samyon is een uh, Koreaans merk. Maar alles wat, er, wat je er omheen ziet, wat er aangeknutseld is, is allemaal andere merken. Dit is een, een, een Opel radiator. Okay. Uh, daarnaast heb je de stierpoort. Dat is dus uh, de stuurbekrachtiging. Die is van een Toyota. Okay. Maar weer met een Mazda-stang daaruit. Uh, die naar je stuurkolom gaat. En een Kia-stuur hebben we. Okay. De schokbrekers zijn van Ford. Uh, nou ja, dus eigenlijk hebben we, daar hebben we ook een beetje een sport van gemaakt. Dus alle onderdelen die we nodig hadden gingen we expres op zoek ja, naar iets ja, wat, ja. wat dus weer van een dat, merk was. Maar dat kan je dan ook allemaal aan elkaar kwetselen. Uh, Absoluut, ja. ja. Dat het hele idee dat het niet mag is uh, een sprookje en uh, dat kan heel goed. We zijn in Suwame Magazine, een buitenwijk van Kumasi, de tweede stad van Ghana. Naar schatting, 200.000 monteurs knappen hier het rammelende wagenpark van Ghana en de rest van West-Afrika op. In deze met olie doordrenkte, gigantische verzameling werkplaatsen wil de Nederlandse kunstenaar Melle Smets in drie maanden tijd een Afrikaanse auto bouwen. Uh, mijn naam is Melle Smets, beeldend kunstenaar van huis uit en nu in Afrika aangeland om een auto te bouwen. Waarom ben je een auto in Afrika aan het bouwen? Ja, dat is een goede vraag. Ten eerste doen we dit niet alleen. We zijn hier met een heel team uh, aangeland. En uh, geen van ons uh, weet eigenlijk ook maar iets van auto's. Dus als wij de motorkap thuis open doen, dan weten we helemaal niet wat we zien... Maar daar begon eigenlijk ook een beetje dit verhaal. Want wij dachten van ja, wij uh, rijden in, uh, in auto's. We zijn er voor een deel ook afhankelijk van thuis. Maar zodra er iets misgaat en uh, uh, er komt rook uit de motorkap... dan zijn we ook meteen uh, uh, compleet verloren. Omdat je dus helemaal niet weet wat er eigenlijk allemaal gebeurt achter dat dashboard. En die auto is bijna een soort metafoor ook voor heel veel andere dingen die in ons leven bestaan, waar we van afhankelijk zijn, maar waar we eigenlijk helemaal niet van weten hoe het werkt. Okay. Neem een computer, neem uh, de elektriciteit die uit je stopcontact komt, uh, nou ja, het zijn eigenlijk heel veel dingen die om ons heen zijn, maar waar we eigenlijk helemaal geen benul van hebben van hoe, hoe dat nou zit. Maar wat heeft dat met Afrika te maken? Nou ja, als je dus eigenlijk wil leren hoe het dan wel zit... dan kun je natuurlijk gewoon weer naar school. We hebben daar opleidingen voor en dan kun je leren hoe je een auto maakt. En hoe die in elkaar zit. Maar wij dachten eigenlijk van... het is eigenlijk veel fascinerender om dat in de praktijk te gaan leren. En ja, in Nederland gaat dat dus helemaal niet. Of niet zomaar. Maar hier in Afrika heb je dus een plek, het Swami Magazine... En daar heeft niemand een opleiding. En iedereen uh, ja, zit daar op straat met uh, een, uh, een, uh, nou, één sleutel en één schroevendraaier. En hier krijgen ze toch voor elkaar om uh, compleet auto's uit elkaar te halen. En weer in elkaar te zetten. En ook van auto's uh, van de Europese markt weer Afrikaanse auto's te maken. Uh, die voor deze markt geschikt zijn. En dat is wat jullie doen met behulp van Afrikaanse uh, monteurs een auto bouwen. Ja, we hebben een samenwerking uh, gezocht uh, met een uh, soort van... ja, je moet je voorstellen, een soort BOVAG, maar dan in, uh, in deze wijk. En zij zagen ontzettend veel uh, kansen in het uh, bouwen van een, uh, een Afrikaanse auto in hun wijk. Hè, dat, dus mede in Ghana, dat vonden zij natuurlijk uh, een fantastisch idee om ook zichzelf te promoten. Je zou ook kunnen zeggen... Dat typisch blanke arrogantie om hier naar Afrika te komen... naar zo'n wijk vol uh, mechaniciëns die weten wat ze doen. En dan komt de blanke en die gaat, die gaat tegen die Afrikaanse monteur zeggen... nou gaan wij een Afrikaanse auto bouwen. Ja, dat is inderdaad een dilemma waar wij zeker van tevoren... Eh, voordat we weggingen, eh, op werden aangesproken. En ook zelf wel in de knoop raakten van dat is wel het laatste wat we wilden. Het laatste wat we willen is ook gaan helpen in Afrika. Ik geloof er al helemaal niet in helpen. Maar het rare is eigenlijk dat sinds wij hier zijn, worden wij ook heel duidelijk in die rol geduwd. Het is hier eigenlijk vooral mislukt om dat op een andere manier te doen. Want zij zeggen: van ja, jullie zijn dus de ontwerpers. Wij kunnen het niet, jullie moeten dat doen. Dus terwijl ik juist dacht van nee, het is interessant om juist helemaal uh, zonder ontwerp... Uh, gewoon het maar te laten gebeuren. He, zoals een boom groeit of zoals je een hut bouwt in het bos van takken om een... He, zo, zo wou ik eigenlijk die auto bouwen. Nou, dat gebeurt nu wel, maar af en toe dan is ineens de maat vol. En dan zeggen ze nou, nu moet jij een tekening maken. Hè, want we kunnen nu niet verder. Dus, uh, dus dan maak ik weer een tekening. En dan is iedereen weer blij, maar tegelijkertijd... Ja, is die tekening bijna van symbolische aard. Want niemand kijkt hem echt goed. Want als het dan puntje bij paaltje komt en we gaan iets bouwen... dan zegt ze, ja, maar dat kan helemaal niet. Melle, wat gaan we, wat gaan we nu doen? Uh, we gaan nu even winkelen. Uh, we gaan op zoek naar de ramen voor de auto... Het verbaast mij een beetje dat de volgorde dus zo eigenlijk omgekeerd is. Je gaat eerst een raam zoeken en dan knutsel je de deur eromheen in plaats van andersom. We zijn de eerste weken van het project zijn we eigenlijk vooral bezig geweest met analyseren van wat uh, hebben mensen nou eigenlijk nodig. En Toen kwamen we erachter dat er een groot gebrek is aan eigenlijk een auto die echt zwaar gewicht, dus veel gewicht kan dragen. Dus dan moet je denken aan 2-3 ton. Dus dat is meer dan een pick-up doet en minder dan een vrachtwagen. Het zit eigenlijk net tussenin. En dat is een enorme behoefte die er is. En tegelijkertijd uh, willen mensen een auto hebben... die je ook op alle mogelijke manieren kan aanpassen. Dus door de week gebruik je hem om uh, veel, duizend fietsen te vervoeren. En in het weekend ga je naar de kerk met de kinderen achterin. En zaterdag ga je naar de markt om de rommel te verkopen. Toen hebben we dus eigenlijk nagedacht, dan moet je dus eigenlijk een auto kopen... wat bijna een soort basismodel is, waar je van alles op kan schroeven. Net dus daarmee worden de vloeren wat allemaal van hout. Dus kun je heel makkelijk in hameren en in schroeven. En uh, nou ja, dat zijn we nu aan het proberen te bouwen. Oké, okay, Sammy. Uh, you think we buy this one? Yeah, this one can yeah. move with this. Yeah? I like the, the difference. It's rubber. rubber, you Worden nu onderhandelingen gevoerd over de, over de ramen... En Sammy doet de onderhandelingen namens jou? Uh, ja, het gaat altijd anders. Kijk, op zich is het altijd fijn dat zij in hun lokale taal uh, praten. Want uh, heel veel handelaren kunnen ja, kun niet goed Engels. En dat kan ook er wel voor zorgen dat ze dan uh, meer uit schaamte, denk ik, dat, dan, ja, dat, uh, dat, dat je er of niet uitkomt. En het andere ding is dat je een obruni prijs krijgt. Ja. En Obrouni betekent witte prijs. En, uh, want ze denken nou, dat je schatrijk bent. Dus overal waar ik verschijn stijgen, is de inflatie 200-300 procent. Dus je moet overal vriendjes worden en eindeloos lullen. En dan, als je dat hele ritueel hebt gehad, dan pas kan je te horen wat je ervoor wil hebben. Maar ja, dat is een hele goede tactiek, want dat kun je vier keer op een dag doen. Dan ben je moe. Dus op een gegeven moment geef je het op en dan koop je het maar gewoon. Ja, ik bespeur een zekere wanhopigheid, of niet? Ja, het is, het is verschrikkelijk. Dus wij zijn natuurlijk als Westerlingen toch heel erg ingesteld op efficiëntie en snelheid. En, en nou ja, dat, dat blijft hardnekkig. De omvang van Soame Magazine is moeilijk voorstelbaar. Je kunt hier uren ronddwalen zonder ooit de wijk te verlaten. Autosloperijen, winkeltjes met onderdelen en allerhande werkplaatsen zijn hutje-mutje op elkaar gestapeld. Bram Esser, een lid van het team van Melle Smets, kent Soame Magazine ondertussen als geen ander. Hij spendeert al zijn tijd met het verkennen van de omgeving. Graham Esser is filosoof. Wat heeft een filosoof in deze wijk te zoeken? Nou, dat, is, dat, is, dat is op zich een goede vraag. Want filosofen horen doorgaans achter de schrijftafel plaats te nemen... en diep na te denken. Eh, dus ik dacht, nou, dit is een interessante plek. Want eh, dat, dat hele theoretische en dat schrijven wat ik dan altijd doe... dat kan geen kwaad om dat eens dus een keer te combineren met uh, fysieke arbeid. Hè? Want daar zit ook kennis in. Gewoon door iets te doen, met je handen te maken... daar leer je een hoop van. Maar dacht ik, van, nou... Weet je wat, ik ga hier in deze plek, deze Afrikaanse autofabriek, daar ga ik in de leer bij een master. Zoals dat hier gaat, je hebt uh, meesters en die hebben gezellen in dienst. En uh, die gezellen die krijgen eigenlijk in vier jaar tijd ongeveer een opleiding tot uh, monteur. Hallo. Ja, yeah, Jeremy. Ja, yes. heel wow. good, Desmond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, bro. Hoe is mijn master? Ja. Uh, yeah. Is Bram, dit is jouw werkplek geweest gedurende een maand. Ja, nou, wat je eigenlijk ziet is een, een simpel betonnen hokje met, uh, met een half afgebladerd uh, dak, golf, uh, golfplaten dak, waar wat stenen op liggen en wat, uh, wat spullen en slippers. En uh, daarin is het helemaal volgestouwd met, uh, met motorblokken en onderdelen, die, uh, waar af en toe dan wat uitgehaald wordt en uh, dan worden ze gerepareerd. In feite is dus dit schuurtje uh, een, een, een opslagplek, maar de, de garage zelf, de plek waar die auto wordt gerepareerd, is gewoon de straat. Waar we nu staan, ja. is de werkplaats. Okay. En uh, nou ja, het is niet nee, eenvoudig. Als je dus iets moet repareren aan, uh, aan het motorblok, ik heb hier dan ook wel eens uh, onder gelegen, dan moet je dus onder die auto kruipen en boven je hoofd werken. Nou ja, dan, dan kom je met olie op je gezicht en in je haar. kom je dan weer onder die auto vandaan. Dat ja, ben hem. Een prauwen tolas, Heb je enig idee, Bram, wat die priester uh, ons uh, vertelt? Ja, we staan hier op Matthias Junction. Dat is een, uh, uh, een bekende plek waar priesters 's ochtends uh, een verhaal afsteken. En ik heb een paar keer gevraagd om uh, een simultane vertaling. En het blijkt dus heel erg toegespitst te zijn op uh, de monteurs in Swami Magazine. En het gaat er ook over dat je bijvoorbeeld uh, s'avonds niet te veel moet drinken... en s ochtends weer vroeg uit je bed moet om naar je werk te gaan. En dat je goed om moet gaan ook met je klanten. Hè? Dat je beter uh, iemand niet kunt afzetten en gewoon goed werk leveren... dan dat je eenmalig iemand een poot uitdraait. Dat soort teksten die, uh, die vertellen die, die, die priesters. Je loopt dus van de ene morele les in de andere. Zoals je hoort komen we nu alweer bij de volgende priester Die uh, via uh, grote luidsprekers het, uh, het geloof erin ramt eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Ja, van lawaai zijn ze hier niet vies. Dat vinden ze geen enkel probleem. Nou, we zijn weer een paar dagen verder. De auto voor het opeens toch snel. En soms er gaat uren voorbij waarop iedereen maar een beetje zit rond te lummen en dat er helemaal niks gebeurt. En dan opeens dan zie je dat er met sprongen vooruit is gegaan. Het frame is nu zo'n beetje, beetje af. Er ligt hier al een motorclip op de grond die al half af is. Er zit al één voorlamp in. De wielen zitten er weer onder. Uh, we zijn uh, op zoek naar een liner, zoals ze het hier noemen. Liners zijn uh, de mensen die de bekleding van de auto uh, doen. Ja, dat is een nieuw hoofdstuk, wat nu nog niet speelt, maar pas over twee weken. Alleen uh, vooruitdenken uh, doen zij niet, dus dat doe ik hier. Dus uh, steeds uh, proberen een stap vooruit te zijn, zonder dat ik dus iets weet van auto's bouwen. And yeah. we go in and buy. So, so this comes from Japan or yeah. Europe yes. or yes. America. Yes, going. And does this belong to a special brand? This is Genu brand. Genu brand. Genu brand. What's that? Not yeah. imitation. Not an imitation. Yeah. This is from a real yeah. brand. Yeah. Yeah. Het so is good goede kwaliteit en de prijs gaat op van de auto. Want mensen zien het origineel. Wat hij uitlegt is dat uh, het materiaal waar we nu naar kijken... dat ziet er dus ook heel erg uit als uh, autostof. Dus een heel suf grijs met een patroontje erin. En uh, dat plakken ze in die auto's. En zoals hij het dan uitlegt, dit is dus originele stof. Dus dit komt echt uit een echte fabriek. Uit Europa of Japan, of ja. dat maakt dan niet veel uit. Maar je vroeg wat voor merk het was. Toen zei hij. Uh... General. Zei Gen die. General brand. Ja. Ja. ja, dus alles eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> maar in ieder geval is het hele doelje van dat als er je erin plakt, dat dan mensen voor de gek worden gehouden. Dat ze niet zien dat het een uh, bewerkte uh, auto is, maar ja. dat die uh, nou, nieuw lijkt. Ja, hm? eigenlijk precies tegenovergestelde van wat jij wil. Ja, precies, want ja. wij willen juist het authentieke ambachtelijke handwerk uh, laten zien. Ja. Dus dat is elke keer weer het dilemma, hè? want ik vind het als verhaal natuurlijk te gek. Dat ze hier heel veel moeite voor doen. En dat zijn eigenlijk meer de dingen waar, die we willen volgen en willen laten zien. Uh, maar tegelijkertijd ja, zien wij de hele tijd mogelijkheden in wat je allemaal uh, ja, zelf zou kunnen doen. Hè? Om je eigen droomauto te maken. Dus daar zitten we elke keer tussen te schipperen. Want we willen ook geen clowneske ding maken, wat alleen maar een uh, Hannaluja is van Kijk Mij is uh, bezig. We willen ook wel echt het verhaal van deze, deze plek vertellen. Uh, ja, en dan is dit wel een heel goed verhaal. Dus daar moeten we nog even over nadenken. Hey, Suleman, how are you? Ah, I'm fine. Ja. Yeah. Oh, oké. Okay. Are you eating fufu? Ah. Oké, okay, we'll take het easy and I'll see you here. We are waiting for you in, uh, in the workshop. Bye bye. Nou Miller, het is uh, ik denk 8 uur s ochtends. Jazeker. Hey, er is één werknemer. Ja, onze uh, meest trouwe werknemer die uh, hier altijd al voor de poort staat. Koffie Ossoe. En uh, mij altijd opbelt uh, bij, waar ik ben. En, uh, hè, want als uh, de, de hoofdman moet je ook als eerste komen en als laatste weg. Wat natuurlijk logisch is. En uh, ja, het ochtendritueel bestaat er eigenlijk altijd uit dat ik dan aankom. En dan zitten de deuren open. En het eerste wat ik dan doe is uh, iedereen opbellen. Van, uh, goh, waar ben je? En kom je nog? En dan uh, zegt iedereen ook, ik ben onderweg, ik zie je zo. Ja, en dat is dan een ritueel dat duurt tot elf uur meestal zo. Dus soms bel ik iemand wel uh, twee keer, drie keer per uur. Uh, het helpt niet echt om boos te worden, want dan staat ineens de telefoon uit. Maar op een of andere manier moet je wel bellen, want als je het niet doet, dan komen ze niet. Dus, okay. Het is een gek soort spelletje. Afspraken of tijden en zo, ja, dat betekent hier niet zoveel. Nou ja, oké, okay, dat is een gegeven en... Uh, daar moet je ook helemaal niet over nadenken, maar uh, gewoon uh, lachend. Uh, uh, ja, iedereen op die manier dan maar achter de broek aan zit. Heb je wel eens, wel eens nachtmerk dat die auto niet af gaat komen? Ja, natuurlijk chronisch. Dus ik uh, droom elke nacht de meest verschrikkelijke dromen over allemaal uh, obstakels en problemen. Uh, dus ik ben altijd in een soort slapen over uh, rampen die uh, de hele tijd op ons pad kunnen komen. Uh. Het Magazine is dé plek in West-Afrika om je auto te laten opknappen. Maar er gebeurt veel meer in de wijk. Er zijn ijzersmelterijen waar oude motorblokken worden omgesmolten. Er worden simpele onderdelen gefabriceerd zoals platveren, bouten en moeren. En deze informele auto-industrie heeft de meest merkwaardige beroepen tot gevolg. Zo is er een wapensmit actief die uit afgedankte auto-onderdelen en andere stukken ijzer handwapens maakt. Filosoof Bram Esser is bij deze wapensmid ook een paar dagen in de leer geweest en heeft zelf een primitief pistool in elkaar geknutseld. Op een dag gaan we het wapen bij de Smit uitproberen. Hallo, how are you? Hi. But sir, you are a gunsmith. Ja. Oké. Okay. Can I see you? Yes, please. Yeah. Wauw. Dus hij laat nu een. een uh... Een automatisch pistool. Een uh, automatisch yeah. pistool, laat zien. Het ziet er uh, ja, behoorlijk professioneel uit. Het is helemaal glad en afgewerkt. Het ziet er niet, uh, ja, nou, het ziet er gewoon echt heel mooi uit. So how long does it take you to make a gun like that? Ja, yeah, about 10 days. Ten days. Yeah. Okay. Sir, do the, do the authorities know you're doing this? The police don't know. Het is nooit illegaat toe, maar de fout zijn gar niet aan. Yeah. have the alliance to repair. En het is wel interessant, hè. Dus zij mogen wapens uh, repareren. En uh, als ze het repareren, dat vertelde hij me ook, dan houden we dat wapen vaak voor een wat langere tijd vast, zodat we het goed kunnen bestuderen en dan ook later kunnen namaken. Ja, het zijn toch een beetje de horlogemakers die ja. ja, het het, is, het Het is heel het fijn werk. Ja, het ziet er heel ingenieus uit. Ja. Het is echt heel erg indrukwekkend en de, het leuke is dat de beide heren die dit maken, dat zijn eigenlijk twee hele rustige mannen met brillen op het hoofd en eigenlijk eerder aan accountants doen denken dan aan, uh, dan aan mensen die ja, met, uh, ja. met, met dit soort semi-illegale activiteiten eigenlijk. Als we dat pistool wat ik heb gemaakt, als we dat gaan proberen, moeten we eigenlijk de, de kogeltjes eruit halen. Uh, that, you, or, or car, car. Want die... Um, en de kogeltjes die maken het lawaai. eigenlijk. Dus ik heb hier een, een zaag en ik ga nu uh, uh, ik ga het nu open zagen. Om, uh... Is dat niet heel gevaarlijk, Bram, uh, om te gaan lopen zagen in die patronen? Nou, ja. het explosief zit hier voorin, dus de losse ijzertjes zitten hier. Ja, ik vind dit echt wel een beetje een linkersop. Dat we gewoon aan een... Uh, een het is een jachtpatroon met die Hagelkogeltjes om dat open te gaan zagen. Maar Bram gaat onbeschrokken te werk. En uh, hij zaagt nu het uh, topje eraf. Dus ik heb, uh, nou, ik heb de achterkant open gezaagd. Oké, okay, dus uh, nou, hier een plechtig moment. Ik ga dit, uh, het wapen nu van uh, munitie voorzien. De haan gaat naar achteren. We krijgen hem niet helemaal lekker dicht. We gaan er nu even met een schroevendraaier in om het patroon weer terug te duwen. Ik moet zeggen dat het ook allemaal heel linker eruit ziet ja. hoor. Maar goed, ik... <laughs> dat, ik ben vertrouw... met... dat ben je het wel mee eens toch? Ik ben het er toch al mee eens. Maar goed, ik vertrouw erop dat deze mensen zo ongeveer weten wat ze doen. Omdat ze er al lang mee bezig zijn. Nou, daar gaat hij dan. Oké. Okay. Oh, ik weet het Bam. <lacht> nou, hij doet het. Mijn hand zit er nog aan. Een belangrijke dag. Het mechanische deel van de auto is klaar. De motor, de versnellingsbak, de remmen, de wielen. Hij zou moeten rijden. En op een zondagmiddag, wanneer Suame Magazine geheel is uitgestorven... vindt een testrit plaats... Ik weet niet hoe het ziet. Ik weet het ziet. Ah ja, dat is maar een grap. 50 pips. Ja, nogmaals een poging om de motor te starten. De motor staat te schuddelen, dat er een lieve lust is in het frame. Ja, daar gaat ie. Kijk eens. Uit de het. Nou, ik ben nu in de auto uh, gekomen. Oké, okay, daar gaan we. Nou, het rijdt toch uh, best soepel? Uh, tweede versnelling, nou, dat gaat schok een beetje schokkeren. Oké, okay. nou de pedalen is eraf uh, gekomen. Oh jee. <laughs> Wat pedal is dat? Is dat een de. Wat is dat? Ja, de aswitta, de gaskiddel. Het gaspedaal breekt af, dus ik ben bang dat het einde oefening is. Ik ben hier nu een uh, dikke week. Uh, twee dagen geleden hadden we die uh, testrit. Nou, dat ging op zich best aardig. Alleen nu... Ja... Het is toch weer een beetje terug naar af. Die hele versnellingsbak ligt er weer af. De bodemplaat is er weer uitgesloopt. Ik weet niet wat ze allemaal aan doen zijn, Maar hij is weer half ontakeld, die auto. Als ik dit moest doen... dan... Begon ik toch zo'n beetje langzaamaan uh, de moed op te geven. Mellen, ja? was het niet enorm naïef om te denken dat je die auto in zes weken uh, kon bouwen? Uh, ja. <lacht> ja, nee, ik ben in Nederland uh, en in Ghana voor gek verklaard. Ja. Ja. Maar goed, uh, wij dachten tegelijkertijd ook van uh, kijk, je moet uh, een soort criteria aanleggen. En uh, een van de dingen waarvan wij dachten uh, wat goed is voor een Afrikaanse auto... is dat je hem ook heel snel zou kunnen bouwen. Uh, dus moet hij ook eenvoudig zijn. En dus moet je ook niet uh, te, te veel poespas erin verwerken. En recht toe, recht aan. En, uh, dus ik kan wel zeggen dat het, het ontwerpproces heeft vergemakkelijkt. Ja, maar is het niet zo dat je hem nu gewoon wil afhebben en al die mooie idealen die je had over die auto, dat dat toch een beetje uh, aan uh, de horizon verdwijnt? Dat zou nog gaan kunnen komen, maar ik hou ze nu nog kampachtig vast. Oké. Okay. <laughs> ja, maar uh, nou ja. Uh, ik, wat, wat ik echt bewonder in jou, is als ik, ik kijk nu naar die auto en ja. dan zie ik die versnellingsbak eraf liggen en dan is die weer helemaal ontakeld en ik zou daar toch een tikje moedeloos van worden om het uh, zachtjes uit te drukken. Ja, maar ik heb inmiddels ook gezien uh, hoe snel dingen ook weer in elkaar zitten. Ik zie dit gewoon uh, meer als iets van, het komt gewoon af en uh, elke dag doen we wat we kunnen. En zo gaat het verder met de bouw van deze Afrikaanse auto. Twee stappen vooruit, één stap terug. Of soms zelfs andersom. Ik moet bekennen dat wanneer ik weer terugkeer naar Nederland, ik weinig hoop heb dat de auto op tijd gaat afkomen. In de weken die volgen houd ik telefonisch contact met Smets. Het werk lijkt gestaag te vorderen. Het team krijgt zelfs een uitnodiging... om de auto aan de koning van Ashanti te demonstreren. En dan, een dag voordat Smets en zijn team terug moeten naar Nederland. Dit zijn de laatste dag, hè? dus uh, morgen moeten we naar de koning. De Ashanti-koning. En uh, ja, in één keer uh, wil iedereen tegelijkertijd aan de auto werken, dus dat uh, gaat niet. En uh, nou ja, de dag plannen lukt ook niet, want uh, iedereen roept over alles, maar die dingen niet. Dus het wordt uh, denk ik een hele hectische dag. Dus dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik uh, zit uh, vol verwachting te kijken over. Uh, of zij uh, morgen voor hun eigen koning durven te verschijnen. met een auto die je uh, aan alle kanten wandelt. Hallo. Het uh, was hier uh, een krankzinnig gek uit. En we hebben dat gaan wachten. En, uh, nou ja, het, het zag letterlijk uh, zwart van de mensen. Maar het was echt uh, een enorme podcast. Dus de koning heeft in de auto gezeten en heeft hem gestart En dat uh, was daarmee ook een, uh, een zegening voor heel Suami Magazine. Dus uh, daarmee heeft hij zijn respect aan de wijk. Ja, dat is toch wel fantastisch. Uh, deze auto, die het uh, tot een uur geleden nog steeds niet deed... Uh, dat dat dan toch zoiets veroorzaakt. Nou ja, een mooie einde dan uitgezwaaid worden door de koning... vonden we natuurlijk niet. En... Eindgoed al goed, zou je zeggen. De auto, inmiddels Turtle One gedoopt, is op tijd afgekomen en belangrijker, hij rijdt. Hij wordt op de boot naar Nederland gezet zodat hij hier ter zijner tijd tentoongesteld kan worden. Een maand later is hij in Rotterdam. Kijk, de container is ontzegeld. De grote tang is die opengemaakt, het slot opengemaakt. Langzaam, beetje bij beetje, komt uh, Turtleman dan de container uitgereden. Enorme dieseldampen komen er in ieder geval uit. Ja, hij is wel heel mooi geworden. Overal uh, is afgewerkt met, uh, met houten planken. De okerkleurige metallic lek. Ah, hij is wel heel mooi geworden. Nu zie ik hem voor de eerste keer pas. Ja. Ja, het is wel echt een auto, hè? Ja man. En dit, die dashboard helemaal zo van hout. En, ja. uh, tropisch die... hardhout. Tropisch hardhout en de pook, wat is dat? Ja, dat is ook heel mooi. Die is door de wapensmid van Swami Magazine gemaakt. En uh, die man heeft van stukjes plastic uit uh, speelgoed en weet ik allemaal wat. Heeft hij uh, een soort hele versnellingspook geveld. En met de 1 seconde lijm uh, smelt hij dan alles maar op elkaar vast. Maar dit moet ook iets voorstellen? Of een, uh... Ja, ik had hem een uh, model gegeven van een uh, turtle, van een uh, schildpad. Maar vervolgens heeft hij er een, een geheel eigen invulling <laughs> aan gegeven. Zoals dat altijd gaat. Maar ik, ik vond het wel gaaf. Ja, ja. Ja. Rest de vraag, is de Turtle One ook rijtechnisch geslaagd? Zou hij wellicht als prototype kunnen dienen. voor een echte, in serie te produceren Afrikaanse auto? Een onafhankelijk oordeel is op zijn plek. Uh, ik ben Ramon van Dijk, technische inspecteur bij de RDW in Lelystad. En uh, ja, wij voeren hier allerlei uh, inspecties uit. beproevingen van uh, automobielen, vrachtwagens, motorfietsen, noem maar op. Nou, de Turtle van staat hier op de uh, parkeerplaats. Ja. Wat is je eerste indruk? Heel bijzonder voertuig. Ik ben heel benieuwd. En uh, nou ja, ik heb gezien waar het voertuig uh, van is opgebouwd. Allerlei onderdelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal samenvalt. Hoe het rijdt. En uh, nou ja, we zullen het gaan zien vandaag. We kunnen eraan dus even onderdoor lopen. Ja. Ik ben even benieuwd hoe het er allemaal uitziet. Zoals hier, hè? Op, die, op die stuur horen hier ook geen. Hier zie ik borgmoeren zitten. Maar hier zitten geen uh, splitpennen doorheen, hè? Splitpennen, nee. Je bedoelt voor de borging, ah, dat die niet. Hier voor de borging van de nee. stuurstang. Nee. Dat is ook wel iets, hè? Cruciaal punt. Ja? Ja, absoluut. Dat moet er gewoon in zitten. Nou, want zoals hier ook, hè. kijk, zoals deze dwarsbalk, nou, die hoort gewoon met vier bouten vast. Oh, hier zit er zelfs één los. Zie je dat? Ja, deze zit gewoon los. Kijk, en hier, ja. Ik zou zeggen, maak hier een mooie plaat onder. Hij hoef hoeft niet eens mooi te zijn als hij maar goed stevig is. Ja. Want het hangt nu echt uh, aan twee boutjes. Ja, deze zijn er ook ingelast, hè hier ook. Kijk eens. Ja, ja deze zijn eigenlijk dubbel. Zie je? Het zijn eigenlijk twee. Ja. niet maar... Ja. Maar wat, uh... Nou, als ik deze zie, dan denk ik van wel. Oh. <laughs> kijk eens. Oh echt? Oh, die is half, door. Die is half wat, door. Wat laat je nu zien? Kijk, hier zit gewoon een hele scheur in van het slijpen waarschijnlijk. Of van het pas maken of ja. buigen. Nee, ja, stond eerst andersom. En die hebben ze goed. dus niet dichtgelast. Er is een hele stuk wat niet gelast is? Ja, de, ja. ja, ja, ja. Een, een deel van chassis, een verbinding tussen links en rechts... is gewoon uh, niet doorgelast. Nou, hier toch staan, volgens mij zie ik hier... lekkage van remvloeistof. Ja, hier die hele remleiding zit los. Die zit gewoon dat, uh, dat los. Dat erin. hoort niet? Dat hoort niet. Dat oh. hoort gewoon uh, netjes strak te zitten. Oh, verrek, dat bedoel je? Zie je? Die... Ja, ja, ja, ja. ja, ik durf er niet te veel aan te zitten, want ben ik ben bang dat hij helemaal afbreekt. En dan uh, loopt alle remvloeistof eruit. Nou, we hebben nu uh, uitgebreide keuring gehad. Ja, klopt. Wat is je eerste conclusie? Nou, de eerste conclusie is dat er uh, nog wat nodig aan moet gebeuren. Om de veiligheid te waarborgen van het voertuig. Want er zitten toch wel een paar essentiële punten in. Met name het remmen, de stuurinrichting, wat niet deugt. Dus uh, dat zal toch echt wel opgelost moeten worden. Willen we er uh, echt mee verder gaan? Dus maar, dynamisch testen. Volgens mij formuleer je heel beleefd en, uh, en keurig. Maar ja. gaat het überhaupt, zou het überhaupt lukken om een ding ooit goed gebeurd te krijgen? Voorlopig in Nederland niet. Nee, dat markeert echt te veel aan. Dat, uh, dan moet je toch echt wel een paar stappen hoger, ook qua kwaliteitsniveau. Ja. Ook qua laswerk... Hoe het eronder zit. Ik kan me heel goed voorstellen in dat soort landen dat het voldoende is dat geaccepteerd wordt. Maar hier komt dat nooit door de keuring heen. Nee, nee want ja, met alle respect dan is het gewoon bak- en braadwerk wat eronder zit. Ja, absoluut. Nou, Mellen, dat, uh, dat gaat nooit gebeuren met deze auto, dat die ooit voor Nederland goedgekeurd gaat worden. Nee, nee, ik... Uh... Ik uh, had natuurlijk een stille hoop dat het uh, wel zou lukken... met een paar kleine aanpassingen. Maar uh, los van uh, het, uh, de ontwerpfouten die erin zitten... Uh, is de helft dus ook gebouwd met versleten materialen... waardoor je eigenlijk uh, een rammelbak hebt. En in de afwerking is eigenlijk bijna op alle punten uh, wordt wel afgekeurd... Uh, omdat het allemaal net scheef zit of uh, net verkeerd gelast is... Dus eigenlijk, de eindconclusie is dat het zou kunnen... maar dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Ja. Moeten we dan concluderen dat het project eigenlijk mislukt is? Ja, het project is uh, mislukt. Ik sta hier ook een beetje met een raar schuldgevoel. Uh, omdat, uh, ja, uh, ik ben er natuurlijk bij geweest. Ik, ben, uh, ik heb de auto ontworpen. En dan uh, vervolgens zitten er zoveel stomme fouten in... dat je denkt van, ja, shit, dat, had ik dat niet toch... Ja beter moeten voorbereiden. Had ik niet meer discipline in het project moeten stoppen. Aan de andere kant is het project wel gelukt, want wij hebben het uh, uh, Suami Magazine leren kennen. En we kunnen nu uh, met een klein beetje meer begrip kijken naar wat betekent nou een wereld zonder uh, plannen, zonder uh, uh, een overheid, uh, zonder een RDW die, uh, die controleert. En ja, wat, waar komt het dan op neer? Is dat uh, ja, dit eigenlijk hele gevaarlijke projecten zijn. Als, als dit soort projectielen de weg op gaan, dat is natuurlijk eigenlijk uh, levensgevaarlijk. Maar wat zeg je dat dan over Swamay Magazine? Nou ja, dat het dus een, een, een, een plek is waar ze wel allerlei auto's kunnen repareren en op de weg kunnen houden. Maar op het moment dat het aankomt op zelf iets creëren, iets nieuws maken, dan uh, zie je gewoon dat dat uh, eigenlijk helemaal niet gaat. Dat is, uh, daar ben ik uh, nu van overtuigd. Afrikaanse auto. Het werd gemaakt door Jeroen van Berghijk, techniek, Kamer en eindredactie Anton de Goede. En de muziek die u hier hoort is van Ali Farka. Touré. De auto, overigens, dames en heren, de auto is te zien. U kunt de auto met eigen ogen aanschouwen. Aanstaande donderdag, 26 september, in Paradiso is er een avond die helemaal gaat over dit project. En daar zal Melle Smets, Jon van Berghijk, is er ook, Bram Esser is daar ook. En eh, Marcia Luiten van de WPRO gaat dat presenteren. En die auto, die Turtle One, wordt op die avond onthuld. U kunt hem aanraken, betasten, ruiken. Aanstaande donderdag 26 september in Paradiso in Amsterdam. En uitgeverij Fosfor heeft een zogenaamde Long Read gepubliceerd. Een um, Long Read, dat is een nieuwe tussenvorm. Dat zit eigenlijk tussen een artikel en een boek in. Dat is een soort... soort een ding van ongeveer 10.000 tot 20.000 woorden. En er zitten ook geluidsfragmenten zitten daarin. Digitaal allemaal, uiteraard. Een long read. De dus uitgeverij Fosfor, www.fosfor.nl... heeft die long read gepresenteerd. En die gaat helemaal over dit project. Avec le temps. Avec le On oublie le visage, on oublie la voix, le cœur que ça C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps.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 Leo Ferré, hij begeleidt alles wat wegglijdt in de tijd. En alles glijdt weg in de tijd, maar zolang het duurt, blijft de oude liefde. Overeind. De oude liefde die niet roest, die heb je namelijk nog. De oude liefde die niet hoest. Het gaat vaak mis, steeds vaker in relaties dan vroeger. Sommigen spreken zelfs van twee op de drie huwelijken die stuk lopen. Of dat nou echt zo is, twee op de drie. Ik weet het niet, maar in ieder geval, het, het, het gaat mis en hoe komt dat nou? Door de tijdsgeest of wat, wat is dat precies? Een andere soort hechting van mensen. Maar de onvoorwaardelijke liefde bestaat nog wel. Verslag heeft er Ingeloe stol zij gaat op zoek naar stellen die al heel lang bij elkaar zijn. En ze begint bij haar eigen opa en oma. Brab en wilba. Nou, het was een apart mannetje. Ja, zo ja, ja, heel netjes hoor, netjes. Zoene. They made a statue of. Us. Ja, en wij hadden ook geen hechte band, maar er was iets. Nooit kunnen winnen, want dat is jammer. Ja. Heel spannend was het altijd. Voor de ouders was het spannend. Ja, ja. Het <laughs> is altijd een draad geweest. Ik heb er altijd heel graag omhoog. Het geheim? Het geheim is. Mijn oma. Toen ik haar belde dat ik haar en opa wat wilde vragen over hun liefdesleven, was ze verbaasd. Wat is daar nou zo bijzonder aan, zei ze. Nou, het was een apart mannetje. Hij had een, uh, een jersey pakje aan. Het was, was een, met zo'n, wij noemden dat vroeger een drollenvanger Zo'n plus voor heet het normaal. En het was zo'n korenblauw was. Het was prachtig. En hij werd gebracht door zijn moeder. Nou, en het was een boerenschooltje. jullie jongens liepen allemaal op klompen. Hij had mooie schoentjes aan. Brab valt op bij Wilma. Maar van liefde is nog weinig te merken. Ja, maar het was een vervelend mannetje. Want hij kwam eens plagen. Dus had ik met mijn stelletje vriendinnen daar. In de zandbak noemden we dat. Ik zei nou, joh, ik zei, als je nou weer komt, ik zeg, uh, dan gooi ik je in het zwembad. Nou, hij, hij druipt af daar. En, gaat, en gaat, kom. Ik zei, oh, ik storm op hem af, ik neem hem op en ik smijt hem zo in de diepe. Ja. En het was dat donkere water, het was niet, geen schoon water, het was dat uh, grondwater. was het. Hè? Welwater. Welwater. Wel, kwam, was het een grote wel was het, dat kwam er allemaal in ja, een Ja, dat was niet leuk. Fijn ja. zwembad was het toch? Jawel. We hebben een leuke jeugd gehad. Eigenlijk. Oh ja, dat ja. Ja. Maar u werd dus in het water gegooid, de Oma? Ja, ja makkelijk. Ja. Ja, nou, nou, nou, probeer ik het maar niet meer naar, want ik kan mijn haar niet eens meer optillen. Ja. valt mee valt mee Maar, maar vond u oma ook al leuk op de, op de school Ja, dat is altijd een draad geweest. Ik ben altijd heel graag omhoog. En die helemaal leuke spelletjes deden we zo wat, wat, wat voor spelletjes nieuw. deden jullie? Ja, achter ja, de kat, de deur, kat en muisspel. Kat en muisspel en zij is achter de deur oh. ging een meisje achter de, oh. de deur en dan kwam een mannetje kwam van de andere kant dus en die zei, zei miauw. en dan zei zij dan mocht hij niet naar binnen. En als ze nou miauw zei, dan mocht hij door de deur in. Dan gaf ze elkaar een kusje en ging de weer naar binnen. Dan ging die ander weer achter de deur staan. Dat waren onze spelletjes vroeger. En, en hebben jullie ook gezoend toen? Ja, ja. Ja, toen, ja. ja zoen, ja, ja. heel netjes hoor. Netjes zoenen. Ja. Hoe zoen je netjes? Nou ja, gewoon netjes. netjes. Ja, tegenwoordig, als je het ziet wat ze tegenwoordig... Nou, dan ze elkaar even in elkaar. <laughs> ja. Na school gaan mijn opa en oma ieder ja. hun eigen weg... Brab vaart jarenlang met scheepvaartmaatschappij KNSM in Zuid-Amerika. Als klerk is hij verantwoordelijk voor alle administratie aan boord. Ondanks dat Brab jaren weg is... verdwijnt het contact tussen de twee vrienden niet. Ik, ik keek in de krant waar de Ganimeters aanmeerden. Hè, zeg ik dat goed? Ja, ja. En uh, had ik van die luchtbrieven en die schreef ik dan. En, uh, en naar die haven... En dan kreeg ik ook weer antwoord op terug op die brief Maar ik had, ik had er nog meer. Ik had vier jongens om te schrijven, want er zaten er, vier zaten er in Indonesië. Van de drie in Indonesië. Ja, drie van Indonesië. Ja, in dienst. Ja, ja, in dienst zaten die. Dus je had vier jongens waar u brieven naar schreef? Ja, ja. ik had het ontzettend druk gewoon te schrijven. Ja. Ja. <laughs> maar was opa dan iets bijzonders? Ja, eigenlijk ja, ja, wel, maar we hadden, we hadden nog steeds niets met elkaar. Nee. Echt niets. Toen zeiden dus ze op een gegeven moment, meneer, of meneer de klerk ze zeg maar, of um, ja, er, staat, er is nu iemand beneden met een bootje voor u. Nou, ik ga naar de reling lopen en wie staat er in de bootje? Wil maar in een bootje met, met, met een zwaaien naar mij, want ik kwam me ophalen. U zat in een bootje? Ik stond in een bootje, ja. Ja, want ik denk, ik moet Brab eventjes verwelkomen... dat hij weer op Helcom in Holland is. Nu worden ze vast en stel, denk je dan. Maar nee. Na Brab vlucht ook Wilma naar het buitenland. Ze besluit als Nenny te gaan werken. In Londen. Nu de grote sprong. 12 uur over de onmetelijke oceaan. Maar daar laat Brab het niet bij zitten... Hij begint in die tijd als purser bij de KLM en zoekt Wilma op in Engeland. Toen was ik net bij de KLM, dus ik kon lekker vrij vliegen. He, voor een tientje was ik in Londen en had ze een hotel voor me besproken. En, maar toen zei die mevrouw waar, waar ze werkte, die zei, oh, wil je, dat is de man voor jou. Dat is de man voor jou. For man. Man for ja. stay kan hier. No. Mijn hotel weer afgezegd, weet je wel. Daar mocht ik blijven. En uiteindelijk sloeg die vonk over. Hoe ging dat? Nou, die vonk die was al jaren. Ja, die was al jaren, die maar was ja, al jaren. ik was toch wel verbaasd dat je kwam. Ja. ja. Ja? Ja. Nou, wel leuk. Ja. Nou, toen ben ik weer weggegaan natuurlijk. En dan maakte ik een hele lange reis. En dan had ik uh, een week vrij of soms. En dan ging ik weer naar haar toe. Mist u hem veel? Nou, toen niet, want ik had mijn werk en ik, ik was alles busy. Ik so, uh, dus vond het leuk dat hij op boven kwam. Jullie hielden het wel heel spannend? Ja. Ja, ja. heel spannend was Ook het altijd. Ook voor de ouders was het spannend. Want die zagen het liever niet gebeuren? Nee. Nou, mijn, mijn ouders niet, zijn nee. ouders wel, maar ja, mijn, ouders. mijn ouders niet. Ja. Ja, want zijn ouders waren, dat noemden ze vroeger, hervormd op wielen, grote wielen. En wij waren gereformeerd. Nou, dat was toen de tijd een heel verschil. Maar nu is het één geworden bij elkaar. Dus waarom al die ellende eigenlijk van vroeger? Want nu is het maar is het één. Protestant gewoon. Ja. Klaar uit. Na vier jaar komt Wilma terug in Nederland. Inmiddels is ze samen met Brab. Ondanks dat de ouders van Wilma het niet zien zitten, gaat hij toch vragen om haar hand. Ja, dat was heel mooi, jongens. Op zondagmorgen, na de kerk bloed heet, in een zwarte pak en een ho hoed op, en uh, wel aan de deur, want ze woonde vlak naast me in Niet-Tijd. En uh, deed ze deed de deur deed ze open, en toen ging ze lachen. Ik zei, het is niks om te lachen, Dit is heel ernstig hier. Ik kom jou uh, uh, officieel vragen, dus dan moet je niet lachen. Op een gegeven moment zei uh, nou, dan moet je even naar, naar de voorkamer. Dan ging ik naar de voorkamer, de deuren werden gesloten. Die, die schuifdeuren die gingen dicht. Nou, toen moest ik dan gaan vertellen of ik er wel kon onderhouden. En weet ik wat, allemaal oh, mijn vragen gesteld. En zei ze, er zijn twee geloven met één op één kussen, dat kan niet. Ik, ik zei, ik word gewoon hervormd, zeg ik. Ja, dus er is één geloof dan? Ja. En toen zei mijn schoonmoeder, die zei, ja maar, toen heb ik er een kussen gegeven. Dat was goed. 59 jaar later. Elke dag begint met ochtendgymnastiek. Twee. Drie. Vier. Vijf. Nu andersom. Zeventien, acht, negen, twintig. Nou, we zijn keuze. nu 85, dus uh, we hebben het fietsen opgegeven. En, uh, en tennis hebben we ook opgegeven. Want ja, uh, het is oh, namelijk ja. zo als je. ...ouder wordt, moet je naar je lichaam luisteren. En die dames waar we, mee, waar we mee tennis, die zeiden... ...jullie kunnen nog best doorgaan een jaartje. Ik zei, nee, dat doen we dus niet. Ik zei, want uh, we moeten niet... Uh, ik wil vier de tennisbaan op, op, aflopen. Niet als ik, als ik op de grond neerval ja, bij mis dan. We moeten die oude mensen op een tennisbaan. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat gaan ze dan zeggen natuurlijk. Ja. We doen niet meer zin. Nou, we halen wel veel herinneringen op van vroeger. Ja. ja, en het is ook zo, we hebben elkaar nog, maar er vallen al onze vrienden. We hebben er nog maar een paar over en daar zijn we zuinig mee. En, dat, en dat, is, dat is toch vreemd, dat alles om je heen wegvalt. Maar we zijn heel blij en dankbaar dat we elkaar nog hebben. En we steunen elkaar in ziektes en in vrolijkheid. En in ja. feestjes geven. Ja, in feestjes dus, Ja, zijn we gek op. Ja. Je krijgt tranen in je ogen. Ja, ja, ja. ja, ja. Het geheim, het geheim is elkaar lief te hebben en elkaar te begrijpen en dat is alles. En vriendschap is nog belangrijker dan liefde. Echt waar. Ook gewoon ruzie maken. Dat ja. Ook, je, ja, zeker. Ja, de waarheid vertellen, ja. dat moet je zeker doen, ja, anders ja. kom je niet verder. Ja. Maar wel eerlijk zijn. We blijven van elkaar houden en zo moet het wezen. Ja. Dikke kus hou nog steeds van je en al jaren onbegrijpelijk, maar het is zo. Proost, rood. Oude liefde roest niet, was een KRO-documentaire gemaakt door Ingelou Stol. Volgende week meer Oude Liefde. En volgende week ook een, een grote regiebelofte. Het betreft hier Maren de... Bjørset. Zij is van Noorse Komaf, sinds 29... en vorig jaar won zij de It's Ton Lutz Award... voor haar regie van Poppenhuis van Ipsen. Nu gaat zij Ten Liefde van Co van de Bos regisseren. En wij horen daar volgende week over. Maar men is het over één ding eens. Deze Marendee Bjurset wordt een hele grote. Hier zometeen de sport en daarvoor nog het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week, luisteraars.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 ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook, www.secondlove.nl Dit is Radio 1.